Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuwe bestuur van de stichting Hulptroepen Alliantie... wil via de rechtbank 21 miljoen euro afpakken... van Siewert van Lienden en andere oudbestuurders. Volgens het nieuwe bestuur staken ze het geld dat werd verdiend... met de omstreden mondkapjesdeal met de overheid in eigen zak. De drie streken daar persoonlijk miljoenen mee op. Ze worden door het openbaar ministerie al verdacht... van witwassen, oplichting en verduistering. Deze zaak staat daar los van. De overheid moet mensen beter beschermen tegen de schadelijke uitstoot bij fabrieken. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die heeft gekeken naar drie plekken waar bewoners zeggen dat gemeenten en bedrijven niet naar ze luisteren. Een van die plekken is een asfaltfabriek in Nijmegen. Hoewel er dus nu onderzoek naar is gedaan, is deze bewoner nog niet overtuigd. En wat ik zeg van jongens, eigenlijk had ik veel meer verwacht van dat rapport. Kom nou eens met hele concrete plannen van hoe gaan we dat doen. Al die voornemens, meer aandacht voor de mensen, meer aandacht voor de gezondheid... Ja, dat weten we wel. Maar wie zet nou de eerste stap? En nou, zo gaan we het aanpakken. De staatssecretaris zegt dat bedrijven zich aan de regels moeten houden en wil ook dat ze duurzamer gaan werken, zodat er minder uitstoot is. Het kabinet gaat met regels komen voor kinderen die geld verdienen als influencer. Het gebeurt steeds vaker dat van die kindfluencers flink cashen met sponsordeals in hun eigen video's of gezinsvlogs. Maar het is nogal vaag wanneer het nou mag of wanneer het kinderarbeid is. Om kinderen te beschermen komt de minister binnenkort met regels. Dat meldt RTL Nieuws. En steeds meer politici en partijen stoppen met de app TikTok. En binnenkort mogen ambtenaren de app helemaal niet meer op hun werktelefoon hebben. De app is van Chinese makers. En het kabinet is bang dat de Chinese overheid via de app spioneert. Maar het is wel een heel handige manier voor partijen om jongeren te bereiken. En gaan jongeren het missen als de politiek straks niet meer actief is op het kanaal? Ja, ik zie uh, heel veel van ja, de partijen die ik dan interessant vind. Maar ook bijvoorbeeld over Thierry Baudet. Denk ik, oh ja, oh vreselijk. Dat is niet best.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 het tweede uur en we zitten ook op YouTube. Daag! Ik zal even zwaaien, want dan uh, ja, want het is dan halve verteld. Wat zeg ik? tientallen later dan uh, komen, komen ze ook uh, ineens in beeld. Um, um, uh, Alkmaars band Stranger in Paradise. Een beetje de voortzetting van het uh, verhaal Portland Row. Uh, nou ja, er zijn een aantal bandleden die zijn hier uh, verder gegaan. En uh, daar is deze single uitgekomen. Uh, Katie, um, vanavond uh, zitten zij al tegenover mij. Robin en Patrick, oftewel Duskhead. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Uh, de uh, bedoeling was uh, veel eerder uh, te komen. Maar ja. Patrick, jouw wat ongemakken. Dat klopt, ja. ja, ja. Ik, kreeg, uh, ik kreeg last van een niersteen waar ik uh, ruim een maand last van heb gehad. Boop. Ook ja. uh, twee keer op het spoedeis in hulp geweest. Ja. Dus de vraag is, hoe is het met je? Uh, inmiddels uh, is het wel, uh, wel wat beter. Uh, mm -hmm. Ze kwamen wel dingen tegen op een ct-scan waar ik wat minder blij mee ben. Mm -hmm. Dus uh, daar zitten we nu ook in een, een behandeling uh, traject. Want yeah. we hebben de ziekte van Crohn gevonden. Oeh. Dus die krijg je ja. er gratis bij. Ja. Uh, maar we gaan gewoon door. En ja. de muziek, dat, uh, dat is een goede afleider. Ja, hoe... ja, dan is de vraag ook van hoe ben je eronder. Maar uh, je zegt het zelf al, de muziek is het, Zeker. Uh, ja. de goede medicijn. Ja, eigenlijk wel. een beetje wel tegen, tegen te verken. Um, ja. ik, ik heb iets gekregen van je. Oh? Zeker. Uh, Little Lights. Ja. Dat is dus de verse EP, hè? Dat is de verse EP. Die komt volgende week vrijdag uit. Zo. En volgende ja. week donderdag hebben wij de, de EP-release show. Ja. Aha. Dus ik heb hier gewoon uh, een, uh, een verse EP uh, Jij in hebt die primeur eigenlijk. Ja, ja. maar uh, ik neem aan... jullie gaan straks ook iets van die EP spelen. Zeker weten. Ja, Even naar Robin, want ja, um, want eerst uh, het was alleen Patrick, maar jij bent erbij gekomen. Dat klopt, uh, ja. Wanneer was dat moment daar dat jij erbij uh, bent gekomen? Vorig jaar zomer. Ja. Toen is dat echt van start gegaan als uh, duo in live optredens. Ja, ja. ja. Um, wat is uh, de toevoeging van jou ten opzichte van hem? Stem. Er is natuurlijk sowieso een extra stem bijgekomen. ja vrouwelijke stem. Zoals je wel kan horen, gelukkig. <laughs> dus ja. uh, dat in ieder geval. En uh, ja, meer, meer dynamisch. Want ja. uh, in je eentje is het natuurlijk uh, vrij alleen. Ja. En nu is het uh, een duo geworden. Ja. Ja. Uh, treden jullie ook uh, uh, regelmatig alleen maar met z'n tweeën op? Of zit er soms ook nog wel eens een bandsetting bij? Ja, dat, dat verschilt inderdaad een beetje. Uh, over het algemeen doen we de optredens met z'n tweeën. Dat is natuurlijk het makkelijkste. Je bent het meest flexibel. Uh -huh. uh, wanneer er een vraag is voor een optreden... kan je daar makkelijk op reageren. Uh, maar wanneer de podiërs iets groter zijn... Uh, dan proberen we samen op te treden met een goede vriend van mij... die bassist en pianist is... Um, en toevallig op onze EP uh, release show gaat Thijs, de drummer van Turmoil, uh, ja. ja? Thijs! Ja? ja, die is hier geweest. Ja, ja die is hier geweest. Ja. Het dat uh, hij... sloeg je alleen maar een beetje op de kagon uh, ja. mee. Maar <laughs> ja, want dat is ook een verhaal. Turmoil, uh, die was hier ooit geweest. Ja. Die kwam op een gegeven moment... en daar komt hij weer. Uh, Maarten Verduin uh, bij hem in het programma Podium 107. Daar kwam uh, Turmoil uh, langs. En daar zaten jullie bij elkaar, geloof ik ook. Hè? Klopt, dat? ja. ja. Jullie zaten in het eerste uur en zij zaten in het tweede uur. Ja, klopt. Ja, toen, uh, toen we daar speelden, toen hadden wij al één of twee shows met elkaar gedaan. Mm -hmm. Want zij hadden ons een hele tijd geleden gevraagd... als voorprogramma voor hun EP-release show. Ja. Eigenlijk sindsdien hebben we een aantal optreden samen gedaan. En uh, doen zij nu het voorprogramma van mijn EP-release show. Ja. Dus het is, is eigenlijk ook, gewoon, uh, is een beetje uh, over een weer kruisbestuiving. Uh, ja, dat, het is, dat, exact. we ja. zitten wel qua jaren <laughs> natuurlijk wel, hebben echt een goed raakvlak. Ja. Uh, dus je kan ook gewoon echt een leuk avondvullend programma bieden aan podia. Ja. Uh, en dat blijkt dus goed te werken. Ja. Um, ja, dan, dan komt hij weer. Uh, Maarten die, die zat... Er, ik heb hem toen gezegd. Jij bent uh, een soort muziekmakelaar. Ja. Want nou krijg ik, uh, krijg ik ook in uh, uh, ineens ja. van jouw kant uit. Ja, dat vond ik wel leuk. Dus, ja. uh, dus uh, uh, zo gaat het. En ik stel wekelijks af en toe gewoon ook een... Nou, af en toe. Ik stel wekelijks een vraag. En dan, uh, dan behandelt hij dat. Ja. Dat vind ik Kijk. toch altijd uh, eervol dat hij dat doet. Lekker. Dus ik ge geef hem ook een uh, vet compliment aan, uh, van deze kant uit. Um, maar goed, um, Amerikanen, want dat is uh, wat, uh, wat jullie brengen. Um, ja. Wij hebben hier ooit Max Polman hier in de studio uh, gehad. Ja. Uh, die brengt dat ook. Uh, maar jullie zijn iets anders. Ja, ja um, Turmon, die hadden we net al benoemd. Die zit weer wat. Die zit in het stevige uh, gedeelte. En jullie zitten wat in het. Ja, liefelijke. Moet ja. ik het zo omschrijven? Om ja, misschien iets meer het liefelijke, iets meer. Uh, back to basics, denk ik. Mm. Uh, ik probeer. Uh, alles eigenlijk in de opnames met name akoestisch te houden. Ja. Dus uh, de basislagen zijn altijd akoestisch. Er zit af en toe een elektrisch gitaarsolo in, maar dat is nooit de, de drijfveer zeg maar, van onze muziek. Um, ja, dat, dat maakt het toch iets zachter. En ja, de, de muziek die ik of die wij schrijven, um, dat komt heel erg van ja, persoonlijke ervaringen. Vaak de wat minder leuke ervaringen. Dus je gaat niet echt heel veel vrolijke nummers in ons repertoire terugzien. Kan wat jammer maar? nou toch weer. <laughs> Maar uh, ja, dus ik denk dat je daar wel de rauwe akoestiekse kant van Amerikanen hebt, hm? maar wel de zachte kant van het misschien het singer achter Ja, dat maar ja, weet je die Dat, niks. Het, dat, dat idee. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, dan is de vraag: hoeveel nummers ga je vanavond laten horen? Uh, we gaan vanavond uh, vier nummers laten. Allemaal. Vier, ja. Oké, okay. ja. dus uh, we, dan weten we dat ook weer. Dan uh, kunnen we dat uh, rond half negen gaan doen. Zeker. Goed, alleen uh, bij half tien wordt het een, een kleine afwijking. Nou, niet helemaal, want ik, ik heb het uh, interview opgenomen. Maar dat ga ik er dan wel voor doen. En dan kunnen we gewoon om half tien het tweede blokje doen van twee. Uh, dus uh, dan uh, ga ik uh, jullie natuurlijk uh, wederom uh, terug horen. Dank even voor zover. Want uh, ja, tussendoor zullen we ongetwijfeld denk ik ook nog eventjes. Uh, misschien hier en daar nog. Als ik uh, ergens een vraag heb en ik jullie. Uh, dan haal ik jullie er gewoon bij. Zeker. Doen uh, uh, dat, uh, dat sowieso. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek om te draaien. En een van deze uh, Alternative Events van vandaag. Is ook weer uh, geschikt voor hagelnieuw materiaal. En dit is er zo eentje. Uh, Gato Kato, zo heet de man. Uh, en hij heeft al instrumentale dingen laten horen. Een heel album zelfs. En dit is zijn nieuwste. En daar komt hij morgen mee. En het nummer dat heet Sweet. doet me een beetje denken aan de ene kant Pietro Tull. Dat is een zeer uh, illustre groep. En aan de andere kant hebben wij zelf in Nederland ook een uh, illustre dwarsfluitspecialist in de persoon van Thijs van Leer. Daar, daar heb ik uh, op vijf meter afstand uh, ooit uh, van gestaan. Bij de presentatie van het album van zijn dochter Berenice van Leren, Ja, Dat, dat overkomt hij wel eens als je redacteur bent van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat is, dat is wel heel erg uh, leuk. En uh, Berenice van Leren die heeft ook bij ons in de uitzending gezeten. Dus. Um, nu jullie weer. Uh, want ja, jullie zitten er toch. Dus dan kunnen we nog net zo goed Zeker. even uh, verder gaan praten. Zeker. Um, ja, want Americana, um, dat is een muzieksoort... Wat trekt jou, Patrick? Want ik neem aan dat jij eigenlijk met het hele verhaal begonnen bent. Ja. Maar wat trekt jou aan in Americana? Nou? Ja, voor, voor mij is het eigenlijk een beetje... Uh, ja, Americana is een beetje zo'n zo breed genre. Hè? Het heeft elementen van country, elementen van, van uh, American folk. Mm -hmm. uh, ik denk vooral het, het, het rauwe stukje. Uh, het, het, ja, ook meer bijvoorbeeld dat akoestische, meer de instrumentatie... Uh, ...namen zoals The White Buffalo... Uh, nou, ...dat zijn al jarenlang een inspiratie uh, mm -hmm. van mij. Mm -hmm. um, en eigenlijk is mijn muziek ook gewoon door uh, de muziek die ik leuk vind... ...waar ik veel naar luister, is het zo deze kant automatisch opgegaan. Het is dus niet dat ik heb geprobeerd om Amerika Amerikanen te maken... ...maar automatisch is het zo gegroeid. Ja. ja. ja. ja. Dus het, uh, ja, uh, je bent er uh, gewoon op een gegeven moment mee aan de gang uh, gegaan. Ja. Ja. Ja. Uh, dan staat... De zomer voor de deur. Zeker. Hoe zit het uh, met, uh, nou, ik zou bijna zeggen, de order-portefeuille als het gaat <laughs> om festivals en dat soort uh, dingen? Nou, we hebben best wel wat, wat festivals op, uh, op ja, de planning, inderdaad. Ja, absoluut wel. Ja. Uh, ja. Onder andere wel wat, vooral wat uh, foodfestivals. Ja. ja. Dus festivals ja. zoals uh, Hoppa, Festival Trek, die je door het hele land heen. Uh, ja. Gaat. Wat moet ik me voorstellen? Foodtrucks en dat soort uh, dingen? Ja, dat is eigenlijk gewoon inderdaad een hele grote velden met uh, vaak twee podia aan muziek. En er is dus overal foodtrucks. En uh, ah, ja. die worden echt mega druk bezocht. Toch uh, en vorig jaar hebben we op een wijnfestival gestaan. En, uh, nogmaals, nou moet ik ook zeggen, dat past er natuurlijk wel bij. Precies, dat, uh, het, het geeft wel een ja. beetje die, die chille sfeer... maar wel ook genoeg om even aandachtig naar te luisteren, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, en je merkt inderdaad, dat doet het ook goed. En zeker ook in duo vorm uh, is er ja. best wel vraag naar... Mm. Uh, dus uh, ja, dat zijn eigenlijk daar hebben we een stuk of zes, zeven festivals nu van op de planning. Um, en ja, eigenlijk wekelijks komen er wel weer uh, optredens en festivals bij. Ja. ja. Um, Geestverwanten wederom. Scarlet Rose, zegt jullie dat wat? Nee. nee. Het is een band die komt uit het, uh, deels uit het uh, noorden van Noord-Brabant... en deels okay. uit het zuiden van Gelderland. Dus een beetje in het uh, rivierengebied. Precies. Land van Mazenwaal. Ja. Ook deze jongens die hebben we hier op... Uh, in de studio gehad. Dus die hadden uh, onlangs, uh, klapperden de mailbox... Die, ja, ja, wij hebben ook een nieuwe single. Nou, oké, okay, uh, overigens, moet ik even voorzeggen... je hoorde net Lights on the Lake. Want het krijgen we weer hele boze brieven van... Mm Hé, -hmm. hey, uh, je hebt nog iets uh, gedraaid. Lights on the Lake, die gaan op 28 april... hun release show doen uh, in Cynetol in Amsterdam. Dus dat uh, is uh, binnen uh, de grenzen wat... Mijn tweede functie voor 3 voor 12 Noord-Holland geldt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat, uh, dat ik daar misschien de pen ter hand neem... en daar een uh, verslag over schrijf. Maar zijn, we zijn ook bezig om telefonisch ook uh, te interviewen. Dus. Uh, maar de, de, uh, de, ja, de geestverwanten van jullie uh, zijn dus Scarlet Rose. Je okay. hebt een, een nieuwe single gemaakt. Dat heet Silhouettes on the Wall. En daarna dan mogen jullie gaan spelen. Oop. Dus, uh, dus dat, uh, ja dat is uh, dan met deze geregeld. Uh, zoals gezegd... Silhouettes on the Wall van Scarlet Rose. meer Indie dan Americana. Als ik het uh, zou beluisteren van deze Scarlet Rose en uh, Silhouettes on the Wall. Het is uh, één minuut voor half negen, dus het is uh, hoog tijd om eens eventjes uh, te gaan kijken en te luisteren. En vooral wat kijken kan op YouTube, want daar zitten we op. Uh, en het is uh, de beurt aan Tuskhead. We beginnen met Three Words. About feels about to unfold Can't believe it, it feels unreal Real, Surrounded by a haste and a thought I'd never feel Mind's made up, I don't wanna lie I can't hide what's deep inside Three words that could change your mind Should I say that I love you? Could I say that I miss you? I don't know what might scare you I felt stuck, trapped in black and white When I'm with you, I feel the stars start to align I know I do, do you feel it too? The stakes are high, but I can take it all when I'm with you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 de say bescheiden applaus hier zoals eh uh, Visser dat zou zeggen tijdens uh, de Durrobak daar wordt. Ja, wij uh, zijn niet uh, met vele getalen in de studio. Alleen Marcus en ik zitten hier. Um, het tweede nummer, want het eerste nummer kwam trouwens van de nieuwe EP, Little Lights. Volgende week komt die echt officieel uit. Um, tweede nummer, dan moet ik even kijken. Die staat er niet op. That's Let Go. En ik uh, weet niet wanneer hebben jullie dat uitgebracht. Let Go, die is uh, vorig jaar uitgekomen op mijn vorige album. Kijk aan. En die heeft uh, wel uh, ook in een officiële Spotify playlist gestaan. Oh, dus dat oh. was wel een uh, soort van uh, goal moment. Ja. Ja. <laughs> yes, dus. Um, nou, dan laten we hem nu horen uh, met Robin erbij. Want jij zegt net uh, van ja, het was uh, een nummer wat uh, vorig jaar had ik hem alleen uh, gemaakt. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe het uh, klinkt uh, met Robin erbij. Dus, ja, we doen let go. the leaves fall I can feel our love dying In the end we'll be alright but I don't want to stop trying Emotion floods they can be stopped but I just want to start hiding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 Into the light, the path unclear, I'm being blinded What's broken can be fixed again, but there are no tools to start amending. Should I give up on this dream, is this really the ending? To stop trying. En tot zover het duo Tusket. We gaan straks natuurlijk in het tweede uur komen ze nog een keer tegen. Dus dat zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere zaken die gedraaid moeten worden. Eén ervan is Nederpunk. Uh, ineens worden Marcus en ik uh, opgeschrikt door een band die zich Rotzorg noemt. Ja, uh, vorige week hadden we Schokgolf. Uh, en ik denk uh, dat, uh, ja, dat dat weer bekende zijn van Rotzorg. En die dachten van als Schokgolf uh, bij Alternatieve FM uh, op uh, te horen is... dan moet dat voor ons natuurlijk ook gelden. Nou, oké, okay, dan, dan uh, zijn wij wel van die jongens die graag de familie... Van uh, de heren van Rotzorg willen laten horen, want zo schrijven ze het van Punk. En dit is wel een hele mooie, want dit is een regelrechte aanval op een beetje op de Nederlandse muziekindustrie. Ik word verdrietig van de top 40. En antwoord deel 2, want uh, daarnet hadden we in het eerste uur en Dins. En dit komt ook uit dit uh, fijne dorp, namelijk Wendy Moore met uh, Beast. Uh, geproduceerd door Stijn van Rijsbergen en medegeschreven. Daar vinden ze, dat vinden ze leuk als ik dat nu ook weer zeg. Door Johan Fluitsma, dat is die man van uh, 15 miljoen Nederlanders. Uh, dat werk, dat, uh, die heeft ook hem meegeschreven aan dit uh, nummer. En daarvoor, ja dat uh, vinden Marcus en ik. Dan weer leuk. ook uh, lekker zo'n uh, recalcitrant uh, de punkbeentje. Uh, rotzorg heet ze. Ik word verdrietig van de top 40. Ik denk dat hij ook wel op de instemming kan rekenen van David Molenburg. De burgemeester van dit dorp. En een tijdje terug hadden we Roel Pietersen van Faal Sons in de uitzending. Dus ben ik weer even moreel verplicht om weer eens iets van de EP Rice te draaien. En dat is het nummer wat zij zelf graag naar voren willen hebben. En dat is Hiding Away van de Faal Sons. Donna Marie, voluit Veerman en Roy de Smet, de collega van mij, de maandagavond die kwam er mee. En dat was voor mij het zijn om daar ook wat mee te gaan doen. Zo zie je maar weer, het is toch vaak het geval dat er 9 van de 10 komt er iets uit Volendam en dan een week later zitten het bij ons er iets. Ja, dat is als je Volendamse vrienden hebt... ...in je uh, netwerk, hoe noem je dat tegenwoordig? Daarvoor hoor die Hiding Away van The Foul Sons. Dit is ook een nieuwe single, die komt morgen uit. En dat is uh, deels een Leidsband en deels uit Haarlem zelfs. New Exhibit en de single heet Circles. En dit is dan weer het uh, pittige variantje van uh, de Indie, een beetje Indie rock. Uh, nieuwe exhibit, uh, grappige verhalen ook weer. Als je op een gegeven moment uh, te maken hebt uh, met je vakbroeders van 3 voor 12 Noord-Holland, dan zit er één in Leiden en die zegt, dat is de hoofdredacteur Regie van Niro. Daar heb ik het van. Dus uh, die zegt, het is misschien wel ook iets voor jullie in Noord-Holland. Ja, uh, allicht. Uh, dat komt dan mooi uit. Want de band komt deels uit Leiden en deels uit Haarlem. Ja, dan, uh, dan is het 50-50. Uh, de eerste single die hebben zij besproken. De tweede single hebben wij dan weer uh, hier bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, gedaan. Um, als we dan toch weer een beetje in deze provincie uh, gaan... dan komen we uit bij een dame die... een zeer serieus nummer heeft geschreven over de sociale media en wat het dus doet met de jongeren en het is best wel een behoorlijk dingetje tegenwoordig um, want ja, uh, je moet je overal maar laten zien en uh, op een gegeven moment is dat toch zoiets van ga je in onder aan het digitale leven, want je moet alles bijhouden, zodat je dan op, uh, ja, niet meer eigenlijk weet waar je dan aan toe bent en aan je een bepaald beeld moet voldoen. Daar heeft zij het over. Noah Lorin. En dat nummer dat heet uh, Million Lives. Die je gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur. I try to remember the last time that a member of my community a neighbor, a stranger, said something to me connected with me Who is my community? I am a young woman in urban Europe and my social life is mainly online I see faces on my screen and I'm connected all the time but seems the bigger the community the more i feel alone I shop to fight boredom. Ridiculous. I have useless conversations just for entertainment. I'm so far behind on my messages, yet I'm always checking for more. And it's never enough. It's a slow and steady movement of losing connection with each other and ourselves. My brain prefers notifications to interaction on the street, and it's isolating me. The more I'm connected online, the more I wonder if I'm connected to anyone at all.